In Georgia komt een hertelling. Die staat is erg belangrijk. Biden staat er sinds vanochtend voor. Maar de verschillen zijn minimaal. Je hoort correspondent Lucas Waagmeester. Dus dan komt het echt aan op Pennsylvania. Als Pennsylvania wordt toegekend aan Biden is het voorbij. Zolang dat niet gebeurt, dan hangt het dus nog steeds ook weer op Georgia. Um, en, en hiermee, ja, dit is wel een klein tikje natuurlijk voor de campagne van Biden. Want dit betekent echt dat het allemaal nog weer even een stapje langer kan gaan duren. Intussen is team Trump druk bezig met rechtszaak over de uitslag. Ze willen hertellingen in Georgia en Pennsylvania omdat er onregelmatigheden zouden zijn geweest. Daar is gewoon geen enkel bewijs voor en dat maakt de zaak van de Trump-campagne op dit moment gewoon heel erg zwak. Om rechtszaken te winnen moet je met bewijzen komen en die zijn er gewoon niet. Sommige republikeinen vinden dat Trump hiermee te ver gaat. Drie mannen die vier moorden tegelijk hebben gepleegd bij een gross shop in Enschede... ...hebben levenslang gekregen van de rechter. Verslaggever Roel Pauw legt uit waarom ze allemaal dezelfde straf kregen. Ze zijn met z'n drieën dat gebouw ingeweest, hebben met z'n drieën dat gebouw doorzocht. Uh, dus dan is het voor de rechtbank niet meer relevant wie precies wat heeft gedaan... ...maar dan is het een plot geweest om deze mannen te doden. Het gebeurde allemaal twee jaar geleden. De drie mannen zijn een vader en zijn twee zoons. Racisme of discriminatie op het voetbalveld wordt vaker gemeld, merkt de KNVB. Het gebeurt sinds het racisme-incident rond Excelsior-speler Mendes Morera. De voetballer liep vorig jaar van het veld af toen er tijdens een wedstrijd vanaf de tribune racistische opmerkingen werden gemaakt. Sindsdien krijgt de KNVB gemiddeld 3,5 keer per week een melding vanuit het amateurvoetbal. Disney Plus gooit voor het eerst een Nederlandse film online die je kunt streamen. Een klassieker. Kruimeltje! Kruimeltje! Kruimeltje! Hey, kruimeltje. En niet alleen de film Kruimeltje uit 1999, maar ook het vervolg van dit jaar. De strijd om de goudmijn is te zien. Nu zijn het vooral buitenlandse series en films op Disney Plus, maar dat moeten steeds meer Nederlandse producties worden. En het weer nog. Op de meeste plaatsen best wat zon. Vanavond bijna geen bewolking. Morgen ook vrij zonnig en droog. Het wordt dan 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haardem staat nog file tussen de aansluiting met de A10... en halfweg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Go! <laughs> George Benson, dit is de tweede uur van Welkom in Zandvoort. Hier bij ZFM. Mijn naam is Walter Sands en ik ben er nog tot zeven uur. En, ja, en ik zei het in het eerste uur al. Vanmiddag kwam dus opeens uit het niets die nieuwe single van Kylie Met een filmpje erbij, daar moest je op inschrijven en dat soort dingen. Heb ik allemaal niet gedaan, want daarna kwam die gewoon beschikbaar. Maar dit is hem, de nieuwe Kylie Minogue. Real Groove, twee uur oud. Ja, lekkere disco uit de jaren 80, denk ik. En uh, daarvoor hoorde je ook disco, maar dat was echt gloednieuw. Dat was de nieuwe Kylie Minogue, die sinds vanmiddag online staat. En die heet Real Groove. Dit is nog steeds ZFM. Welkom in Zandvoort. Het is uh, kwart over zes hier bij ZFM. En uh, ja, in Amerika zijn ze nog steeds bezig. Het gaat maar door, het gaat maar door. En dit horen we natuurlijk al dagen. En uh, ja, mocht er nieuws zijn, dan hoor je dat. Ik hou je op de hoogte. Het is inderdaad zo dat er uh, in Nevada heeft er, uh, ja, ze zijn er ook weer stemmen bijgekomen. Dus het gaat gewoon de goede kant op. Tenminste, uh, als je voor Biden bent, dan zijn ik toch wel de meesten. Goed. Genoeg partijdigheid. We gaan lekker met muziek verder. Adina Howard, freak like me. Ook alweer is een lekkere plaat Get on the floor, Michael Jackson, met het album Off the Wall, een van de beste soul, disco, funk albums. Alle tuinen volgens mij, met de muziek van Quincy Jones natuurlijk erin. Geweldig, en daarvoor Adina Howard, Freak Like Me. Ja, dan zit ik even rond te kijken, we hadden natuurlijk in het eerste uur al liefst uit Zandvoort. En, uh, ik zit toch even bij, de, bij het Nationaal Park zuid te kijken en ook bij de Waaslijnduinen. Waterleiding Duinen heeft alle activiteiten van de Zuid gehaald. Dus daar is helemaal niks meer te zien. Natuurlijk wel alle mooie wandelroutes. Die kun je gewoon downloaden en bekijken. En dan kun je gewoon op pad. Maar daarnaast, eh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland... Die, die hebben gewoon eh, tochten uitgesteld. Bijvoorbeeld een rondje Oosterplas met de IVN-gids eh, afgelast. Maar de werkdagen in het Middenduin zijn bijvoorbeeld gewoon uitgesteld. Dus dat gaat gewoon ergens eind van de maand weer gebeuren. En zo hebben ze ook, dat geven ze aan op hun site, alle activiteiten voor... Na de 15e rond de 20e, bijvoorbeeld speurtochtenmiddagen. daar zijn genoeg plekken nog voor en ook duinwandeling op 21 november bij Panassia. daar is nog plek voor en dat gaat gewoon vooralsnog gewoon door. Dus kijk op de site van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en dan is er echt nog wel wat te doen. Goed, we gaan lekker door met de Franse muziek. Ciao van Aya Nakamura. J'entends des bails à trois en A ce qu'il paraît je te cours après oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas ta reine ouais. Mais comment ça le monde est type Je croyais quoi hey. Qu'on serait hey. plus jamais Je pourrais t'afficher Mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh ja, oh ja Y'a pas moyen d'adja Je suis pas ta cata ja genre En katana baby tu t'aide ça Oh jaz-moi Amour Je suis pas ta danger. Je jure encore ça na bébé tu devais Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la mort. Tu penses au moi, il y a R A R. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. C'est son amour, l'ai poussé. Le jour on se croise, faut pas tout Tu le grand frère pour me salir.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 I got a y'a pas moyen, On a baby to the top, a baby to the top, on got a baby, on baby to the top, on got a baby, oh Jaja, yeah. oh Jaja, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh yeah. Dan neem ik af en toe mee. de heb goede herinnering aan. Het was vorig jaar zomer. En uh, Roy, die draaide hem toen nog uh, in de lunch. En uh, ik had hem echt jaren niet meer gehoord. En uh, echt zo leuk om weer te horen. En dan neem ik hem af en toe weer mee. En dan weet ik ook zeker dat hij in de woonkamer staat te dansen. Goed, we gaan even naar Amerika. Hoe is het daar? Nou, dat die zijn gewoon gecanceld. Dit, uh, die verbinding is gewoon weg. Nou, in ieder geval, wat ik nu even op het scherm zie. Want ook al hoor ik ze niet. Het is dat uh, er is een. Ja, er zijn weer, uh, weer stemmen bijgekomen, uh, dit keer in Nevada. En ook daar is dan de, zoals zij het mooi zeggen, slightly widens the ballot. Dus in ieder geval, er is nog meer ruimte voor Biden gekomen. Dus het gaat echt de goede kant op. De vier staten, Georgia, Pennsylvania, Nevada en Arizona staan allemaal op winst voor Biden. Wat gaan er nou nog misgaan? Goed, we wachten het af en ondertussen draaien wij hier gewoon bij ZFM gewoon lekkere muziek. Zoals deze van Barbara Streisand en Robin Gibb. Oh, The elements of the universe: Earth, wind, and fire. Night dreaming, yeah, and uh, therefore just babble strident promises, and uh, yeah, it's going on. All right, Pamela, thanks very much. I'm here with John King at the Magic Wall, uh, but I. Volgens mij, natuurlijk, corona is het item in, in, van 2020. Maar als je over een aantal jaren terugvraagt, wat is nu het geluid van 2020, dan is het toch wel echt dit. Dat eindeloos gepraat. En hoe ze moeten het volhouden daarbij CNN. Geweldig. Al meer dan vier dagen zijn ze daar bezig. Goed, we gaan een plaat draaien. En dat kan er maar één zijn. Ik weet niet of je luistert, maar hier is hij weer. Feline, met alleen.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 Thank you. Ik verdwijn, ik stond aan, ik ging hard, alles gittert, alles zacht, het kwam maar ik zei hard, alles hapert, alles zwart. Weer alleen van Velline. Een plaat die we heel vaak draaien hier op ZFM. Omdat we het zo goed vinden. Dan gaan we lekker door met nieuwe muziek. Miley Cyrus, Midnight Sky. Ook zo'n goede plaat van de laatste tijd. Kwart van 7 hier bij ZFM. Nog een kwartiertje. Welkom in Zandvoort. Miley Cyrus, Midnight Sky. En dan gaan we gewoon lekker door met een oude plaats. Echt zo'n lekkere oude soulplaats. The Isley Brothers, hier bij ZFM. zo. That lady. Een, ja, de 90, 80. Goed, gaan we helemaal draaien. Hier is die. Who's that lady? Het was weer helemaal die ijsliebemurs met That lady. Goed, ga ik nog even naar morgen vroeg. Dan hebben we natuurlijk weer Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, leuk onderwerpen dit keer. Om um 11 uur beginnen ze meteen met het Oogcafé. Dat op uh, Greg van Kuik doet dat gewoon zelf. Daarna komt Benedict Naber, de woordvoerder van de AMBO... over de voorlichting met fraudes met apps. Dan hebben we natuurlijk nieuw, nieuws uit het, uh, van de ondernemersvereniging met Peter Tromp. Dan gaat het over de drie aapjes in coronatijd. Hoe gaat de horeca om met deze crisis... De belangengroep Ruiters Bentveld komt langs. En dat gaat over de behoud van de stal De Naaldenhof. En mijn favoriet Gerard Scholten, die komt om kwart voor één weer langs. En dan gaat het over Struinen in de Duinen met. Dat is natuurlijk de boswachter. Goed, presidentiële verkiezingen, het ziet er goed uit. Uh, we sluiten het programma af. Het zit, uh, het zit erop. Um, wat gaan we doen? We gaan celebration draaien van Madonna. En ik zeg gewoon tot volgende week. Volgende week vrijdagavond ben ik er weer. En uh, ja, begin maar vast met een feestje. Want het gaat echt de goede kant op. Senaat 48 voor. huis van afgevaren. De meerderheid democraten. En Biden gaat gewoon winnen. Geloof mijn woorden maar. Tot volgende week. En uh, maak er een mooi weekend van.